Maandag overleggen de vier politiebonden over hoe het verder moet. Niet meer uitrukken voor elke 112-melding... is waarschijnlijk het nieuwe middel om minister van der Steur onder druk te zetten. De minister wil de agenten wel extra geld geven, maar volgens de bonden te weinig. James Holmes, de man die drie jaar geleden in een bioscoop... in de voorstad van Denver twaalf mensen doodschoot... is veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Hij was door de jury al schuldig bevonden aan alle aanklachten... Hij had ook de doodstraf kunnen krijgen. De nu 27-jarige Holmes kocht een kaartje voor de nachtelijke première... van de Batman-film The Dark Knight Rises. Kort na het begin van de voorstelling ging hij naar zijn auto... haalde daar vier vuurwapens op... bracht in de zaal een traangasgranaat tot ontploffing... en opende het vuur op de bioscoopgangers. 70 mensen raakten gewond. Het tikibad in pretpark Duinrel in Wassenaar is gisteravond ontruimd vanwege een brand. Er was korte sluiting ontstaan bij een van de glijbanen. Ongeveer 900 badgasten werden direct geëvacueerd. Ze konden een paar uur later weer naar binnen om hun spullen op te halen. Twee medewerkers van het tikibad raakten licht gewond. Het weer in het oosten en zuidoosten: flinke onweersbuien met kans op hagel. Het koelt af naar 17 tot 15 graden. Overdag gaat overal de zon schijnen bij 21 tot 26 graden. Dit was het NOS. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zee, zon. Zon. Zon he. Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met. nu de nacht. If you wanna go around town, I can show you where all the real kitty. And if you wanna go downtown, you might as well roll with a real hitter. I'm not talking about them fools.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 En its leaders must be held liable for these crimes of abuse and destruction. Vanuit Irak werd Israël vanavond bestopt met een onbekend aantal schatraketten. Al 25 jaar. Why? Why? Sorry about the music. Dit is 25 jaar. Zie FM.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 Monsieur je sais d'où on aurait hérité c'est ça, faut le souci de son pouce ou quoi Dites-nous c'est caché, et ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts, hey. où papa où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 J'ai compté mes doigts. GEE-